Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika kunnen ze binnenkort het coronavaccin van Janssen gebruiken. Die prik is gemaakt door een medicijnfabrikant uit Leiden. De toezichthouder in de VS heeft die prik nu goedgekeurd. Het Janssen-vaccin kan in een normale koelkast bewaard worden. Je hoeft er maar één keer mee geprikt te worden. En het werkt ook tegen de nieuwe coronavarianten. Als was vaccin in Zuid-Afrika was, waar de zuid when variant was... of Brazil, het in Brazilië variant waar de um, variant worked to het om je uit the hospital te houden en you out te the Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is de bedoeling dat die prik ook snel in Europa goedgekeurd wordt. En precies een jaar na het begin van de corona-uitbraak in ons land zijn gisteren slachtoffers herdacht. Het gebeurde onder meer in Tilburg waar de eerste patiënt in het ziekenhuis terecht kwam. Tijdens een kerkdienst sprak onder meer een arts uit dat ziekenhuis over het afgelopen jaar... en mensen die iemand verloren zijn door corona. En in Den Bosch is vannacht een auto over de kop geslagen en gecrashed terwijl de politie erachteraan zat. Dat deden ze omdat hij nogal slingerend over de weg ging... Drie mensen moesten uit de auto geholpen worden, maar raakten niet gewond. Ze kregen wel een boete voor het overtreden van de avondklok. En de politie vond ook lachgas en drugs in de auto. Die had de bestuurder trouwens pas net die middag gekocht, maar de wagen is nu totaal los. En in Amsterdam hebben dieven het de laatste tijd gemunt op Tesla's. Ze stelen de laadkabels of spiegels van de elektrische auto's. De politie kreeg daar vorige week al twintig meldingen van. Buurbewoners zijn daarom een Tesla-buurtpreventie-app begonnen om beelden te delen. Die auto hangt helemaal vol met camera's en als er niemand in de buurt komt, dan, uh, dan begint die auto te filmen aan alle kanten. En uh, dat levert uh, prachtige beelden op. Er zal een markt voor zijn, maar ik weet niet uh, wie dat uh, via marktplaats koopt. Wat zijn dit hele dure spiegels dan? Nou, het valt wel mee. Een nieuw setje kost uh, volgens mij 7 tientjes, dus dat is wel uh, te overzien. Ja, maar het is onduidelijk waarom de dieven het op die spiegels voorzien hebben. De politie roept Tesla-eigenaren op om hun camerasysteem altijd aan te zetten. En het weer nog vanmorgen in bijna het hele land dichte mist. Als het goed is, trekt die straks weg en daarna breekt op sommige plekken de zon door. Op die plekken wordt het max een graad of 10. Op Plekken waar de zon er niet doorheen komt, moeten we het vandaag doen met 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. In Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, als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 Got the world on a string Sitting on a rainbow Got the string around my finger And Lucky me Can't you see I'm in line got the world on a string I can make the rain go any time I move my fingers lucky me can't you see I will love life is a beautiful thing long I hold that string I'd be a silly so-and-so If I should ever let go I've got the world on a string Could ever let go? I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my. Oh Day, I've Got The World On A String. Dan uh, nu een uh, nummer van Bobby Hutcherson. Bobby Hutcherson op vibrafone marimba... wordt begeleid door Freddie Hubbard op trompet... James Spaulding op alzaks en fluit... Herbie Hancock piano, Ron Carter bass en Joe Chambers op drums...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 Bye. <laughs>